Inmiddels heeft de burgemeester de politieverordeningen zo aangepast... dat hij dergelijke organisaties snel kan onderzoeken. Hij raadt alle burgemeesters in het land aan hetzelfde te doen. Rusland dreigt de grenzen te sluiten voor Nederlandse runderen... rundvlees en rundersperma vanwege het Schmallenbergvirus. virus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 De Griekse filmregisseur Theodorus, Theodorus Angelopoulos... is bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Hij stak in Athene een straat over toen hij werd aangereden door een motorrijder. De 76-jarige Angelopoulos was bezig met een nieuwe film. Tijdens zijn 40 jaar durende carrière ontving hij veel onderscheidingen voor zijn films... vooral op Europese filmfestivals zoals Cannes. In 1998 kreeg hij daar de Palme d'Or voor zijn film De Eeuwigheid en een Dag... Het weer. Vooral in Zeeland kan op een spat regen. In het noordoosten vriest het licht. In het oosten is het hier en daar mistig. Overdag bewolkt met wat lichte regen. En maximaal rond een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij Dance TV. Het is twee minuten over één. U luistert naar Radio 1. In het eerste uur kon u luisteren naar Maria Marcassini, geboren in Griekenland. En inmiddels woont ze alweer een hele lange tijd in Nederland. Haar prachtige muziek heeft ons het eerste uur vermaakt. We gaan het in dit uh, tweede uur hebben over de muziek die haar inspireerde... tot het maken van de CD Cinema Passionata, namelijk filmmuziek. En mijn vraag aan u is, uh, als u... Um, ik wil komen vertellen over veel muziek die u inspireerde? Muziek die op u een verpletterende indruk heeft gemaakt? Bel ons alsjeblieft op 0800-1121. Ons telefoonnummer is 0800-1121. U kunt mailen naar kazeloenen.ncv.nl. Of u kunt twitteren, hashtag Dumosh. De muziek van films die u geïnspireerd heeft en die u prachtig vindt. Daarover willen we graag in dit uur praten. Paul, goedenacht. Uh, Goedendag. Wat voor um... muziek is voor jou bijzonder... Ja, er schieten me er zoveel Ik ben een echte liefhebber van filmmuziek. Uh, eentje die voor mij heel erg uh, uh, voorop staat, is uh, de muziek van Scott Joplin voor de film The Sting. Een mm -hmm. film met Robert Redford, waarin het gaat om een soort dubbelbedrog. Fantastische film, maar die muziek is ook super. Heb jij iets wat je kan laten horen van The Sting? Nou ja, helaas. Ik ben onderweg. En al zou ik hem bij me hebben, dan was er platen. En dat laat zich niet afspelen in een auto. Nou, je hebt alle geluk van de wereld. Want uh, wij hebben een klein stukje. We laten even een klein stukje horen van de Sting. Oké. Okay. Jo. She picked him clean. He never was it. Remember that sting experience? How good you felt? Now, The Sting, winner of seven Academy Awards, including Best Picture, is back. Chicago was the place to be in 1936. In those days, the big con was a dying art. Until a first-class grifter on the lam from the FBI and a young gaffer from Joliet joined forces to con the big Mick. He's not as tough as he thinks. Neither are we. Paul Newman is Henry Gondolf. There wasn't a con he couldn't run. And there wasn't a sucker he couldn't gaff. Robert Redford is Johnny Hooker, a young drifter with plenty of moxie. Three grain on the red, Jimmy. But he's a sucker for lady luck. Tough luck, kid. And a sap for lady love. Thanks the big evening, Hooker. Oh, no, Next time you want to spend 50 bucks on me, mail it. No, I wouldn't. Robert Shaw is the mark. In the underworld, he's the big mick. Name's Lonergan. Doyle Lonergan. It starts with the setup. 15 grand tal. En je bent toch op. Ja, bovendien, dit gaat eindeloos Dit zijn allemaal kleine muziekfragmentjes. Ja. Nou, het centrale thema, dat zit er een paar keer in. Dat haal je er zo uit. En dat spelen ze met een fluitje. Ze spelen het op de piano, maar ze spelen het ook met een behoorlijk groot hoenpauworkest. En ja, ik, ik, ik vond het fantastisch geregisseerd. En ik geloof Fantastisch geanimeerd. Dat, dat thema van Scott Joplin komt, klopt dat? Klopt, ja, ja, ja, is juist. En ja. dat, dat is wel door de molen gehaald. Hè? Want deze film stamt er 1973, euh, heb ik zo snel even opgepikt. Ja, het is, het is een oude film. Ja. En een ja. nieuwe film, waarbij de muziek van een Nederlander is. Uh, dat is de film Suskind. Ja, uh, de film uh, de muziek is van uh, Bob Zimmerman. Ook zeldzaam, zeldzaam goed. Een enorm talent, die man. Even over jou heen gezegd, Paul. Arie, je had naar ons toe gebeld. Je hebt ons een nummer gegeven, maar dat nummer klopt niet. Dus als Arie luistert, en ik hoop dat Arie luistert. Bel ja. alsjeblieft nog even naar 0800 1121. Paul, weet je nog waar jij was toen, toen je de Sting voor het eerst zag? Ah, Welke bioscoop ik heb je gezien? gezien. Het was echt bioscoop. En ik moet even denken. Denk ik denk dat ik in Amsterdam gezien heb. Uh, ja, Ik heb hem gezien toen die film vrij nieuw was. Dus dat is inderdaad uh, een jaar of uh, 7, 38 geleden. Ah ja, en weet je ook nog met wie je was? Was dat een speciaal nee, nee, moment? Nee, dat... ik kan me niet meer herinneren. Kan me niet meer. Maar die, die film is verpletterend. Het is verpletterend gewoon. Ik kan alleen maar zeggen, uh, voor mensen die hem niet kennen. Uh, ja, ga hem zien. Uh, uh, haal hem uit de videotheek of iets dergelijks. Of hij zal ook wel op internet te vinden zijn. Maar het is, het is een enorm goede film. Goed. Ik wil je hartelijk danken, Paul. Oké, okay, dankjewel. Dag. Graag okay, de bijzondere filmmuziek willen we graag met u over praten in dit uur van Casa Luna. Erik, goedenacht. Erik? Hallo? Ja. Ik hoor een hoop en ik hoor een hoop rondzingen. Erik, hoor je mij? Dat gaat niet goed, geloof ik. Um, nou, dan gaan we door naar Arie. Want Arie hangt wel aan de telefoon inmiddels. Arie. Het is... Ja, Arie, hoor je mij? Er gebeurt... Er gebeurt van alles en opeens is alles helemaal stil uh, en dan heb je helemaal niks. Dat kan ook gebeuren. Ik lees even een mailtje voor van Thomas. Die zegt... Uh, Hallo, als het om indrukwekkende filmmuziek gaat, is de muziek van Arvo Part heel bijzonder. De muziek bij de film Gary. Gus van Sand, 2002, Arvo Part, Vuur Alina. Is daar een mooi voorbeeld van. De muziek past heel goed bij de setting, woestijn en de onmacht waarmee de hoofdpersonen te maken krijgen. Astrid die stuurt een mailtje eh, naar kazeloene.ngv.nl en ze schrijft: ben eigenlijk helemaal niet dol op wat voor muziek dan ook. Maar opeens drong het tot me door dat John Coltrane ook een bekend filmnummer speelt. Op CD is het veel te lang en het zoeken tussen al met yesterdays neemt te veel tijd in beslag. Eh, maar het is wel te vinden op internet. Er is ook een prachtige versie van Dexter Gordon van de film Rough Around Midnight. Eh, dan veel films zoals de muziek van Miles Davis bij gebruiken, schrijft Astrid. Arie, goedendag. Arie, hoor je mij? Nee, dit is Jan. Oh, dit is Jan. Ja. <laughs> dit is een duistere, duistere buis waarin ik praat vannacht. Goedendag. Dag, fijn dat je belt, Jan. Ja. Ik, ik heb er een paar en misschien allemaal niet zo bijzonder, maar ze hebben toch een werkelijke indruk op me gemaakt. Mm -hmm. En dat is ten eerste uit de film A Place in the Sun met Montgomery Clift en Liz Taylor, een oude film. En dat ging als volgt. Enzovoort. <laughs> okay. en, en, en dat paste zo goed bij het drama... dat het heeft altijd nog uh, een grote impact gemaakt. En dan uit de film Follow the Boys... Uh, waar de militairen naar het, uh, naar het front gezonden worden... Uh, waar uh, Louis John en, en Stampin' Five in de regen speelden... Is You Is or Is You Ain't My Baby... En dan hebben we ook de, de diverse eh, eh, klassieke melodieën uit Fantasia. Ook, ook bijzonder goed. Films uit welke periode hebben we het nu over? Wat zegt u? Films uit welke periode hebben wij oh, het nu over? Allemaal oud. Allemaal oud. Maar wat is oud? Ja, allemaal jaren 40. Oh ja. En dan hebben we Poké Best niet te vergeten, Summertime. En. De Trumpet Blues van Harry James. Maar u kunt zich die films van, van, van heel lang geleden uh, echt nog goed herinneren. Helemaal, van begin tot eind. Maar, maar Oh, ik zeg al, ik ben aan het praten in een... Ah, maar... Jan, u bent er weer? Ja, ik ben er. Oh ja, nee, u viel even weg. Opeens was het was nee, helemaal stil. Maar, maar bijvoorbeeld, uh, Adam Neiman was in Porky en Bes... waar hij mee begint, Summertime... Mm -hmm. Ja, ja dat, dat zijn misschien niet zo spectaculair, maar toch eh, echt, echt goed passende bij de film. Ja, um, in die tijd was filmkijken ook heel bijzonder. Ja, maar ik was een filmgek. Waar woonde u? In Rotterdam. En was het mogelijk voor u om film, films te zien? Ja, ja. Ja, ik, ik, ik ging elke week naar de film. En ik ben ook twee. In mijn studententijd ben ik twee jaar filmoperateur geweest. Dus uit die hoofden heb ik ook een heleboel films gezien. Oh, dat is een goed, goed baantje voor iemand die gek op films is, ja? Ja, maar dat was. Uh, ja, dat was, wat, werd niet zo verschrikkelijk goed betaald. Maar voor als student was het mooi meegenomen. Maar ik heb oneindig veel in de jaren veertig heb ik van 1945 tot, zeg maar, 1955... heb ik nou, bijna alle films gezien die er waren. En dat, dat was de periode dat u als filmoperator werkte? Ja, ja, ja. En voor die tijd, voor, want in de oorlog neem ik aan... dat er weinig films te zien waren, anders dan wat de Duitsers leuk vonden. Um, maar in de periode voor de Tweede Wereldoorlog... hoe, hoe lukte het u om films te zien? Had u ouders die het konden betalen? Eh... <lacht> Nee, maar ik kreeg zakgeld. En uh, het was niet zo duur op de eerste rij. Ik zat altijd nekkramp. Helemaal vooraan. Mm -hmm. En uh, zelfs in de Duitse tijd ben ik... Uh, ja, misschien niet zo principieel... Maar ik ben toch naar de, naar de Duitse uh, romantische films ook geweest. Niet naar de nazi-films. Maar naar... Uh, ja, wat hadden we? Die Blauwe Stad... Uh, die groze Liebe, met Sarah Leander en uh, ja, die gewaaijes weer tijmaal een woondere geschehen. Dat was ook een kenmerkende melodie. Ja, ik heb veel daar, maar ik was helemaal grandioos uh, verliefd op de op de op de Franse films uh, en op de, uh, de films van Ingmar Bergman. Ah ja. De Zweed. Ja. Uh, de glimlach van een zomernacht. Zomernattens leende. En niet te vergeten Les Avants du Paradis. Een Franse film. Fantastisch. Waar ging die film over? Weet u dat nog? Ik, alles, alles zit nog. Ik, ik, ja, ik, ik heb oneindig veel films gezien. Er zijn maar weinig films geweest die ik niet gezien heb. En tot welke periode heeft u alle films gezien? Was dat tot begin jaren 50? Nou, ik, ik heb vanaf. Vanaf. Uh, negen... Vanaf 19... Uh, uh, Modern Times heb ik voor de oorlog gezien in 1937. Van Charlie Chaplin. Van Chaplin, ja. Uh, daar is het begonnen. En toen was ik verliefd op de films. En ik heb bijna... Van, vanaf 1937 heb ik uh, alle films gezien. Ook in de Duitse tijd, niet erg principieel. Maar het was niet, geen nazidom maar het, uh, het waren ontspanningsfilms. Uh, dus in de jaren 40 tot 45 heb ik ook Duitse films. Maar gezien. wel ontspanningsfilms met een boodschap? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. absoluut. Het waren geen propagandafilms. Nee, die, nee, dat waren geen, nee, dat moet, daar moet ik een lans voor breken. Dat waren echt geen propagandafilms. Immensee, uh, Die Große Liebe, uh, Die Goldene Stad. Uh, nou ja, en, en toen na de oorlog uh, uh, Cox, de brokkenpiloot uit Engeland. Ik vind het fascinerend wat u allemaal nog weet. Het is allemaal zo lang geleden en u weet alles uh, nog. <laughs> Ik weet het nog fotografisch ja. juist. Wat grappig. Ja. Nou, heel hartelijk dank voor Bellion. Goed, nou, uh, graag gedaan. Dank, ook, bijzonder ook. gewaardeerd. en hele prettige nacht nog en, uh, nou, en, en blijft u luisteren, alsjeblieft. Dank u wel. Dag. Dag. Dag. Dag. Ik heb nu Arie aan de lijn, geloof ik. Goeienacht, Frank. Met Arie Rommel spreekt u. Het is gelukt. Ja, <laughs> ja dat is in Vlaanderen. Hè? Dat is uh, een beetje anders met telefoneren soms. Dus nou, we wel dat, dat, dat, dat, dat zal van ons liggen, denk ik, hoor. Ja. Dat zal aan ons liggen. Ik, ik zag op Facebook dat jij het eerste uh, uur al prachtig vond... van Maria Marcassini. Ja, en ik, ik vind haar ook een klein beetje lijken... de stem wat ze zong op Nina Simone... Ik vond het zo mooi en indrukwekkend. Ik had hem vijf tellen aan en uh, ja, ik uh, was gekluisterd aan de luidsprekers. Ja, ja, nou ja dat, dat, begrijp ik, dat begrijp ik heel ja. goed. Heb jij een filmmuziek die, uh, die je heel bijzonder vindt? Ja, en dat is uh, filmmuziek die indruk op me maakte zonder dat ik de film gezien had. Ik ben uh, in 1999 naar Ierland gegaan een tijdje. En daar zat ik in de Jeugdenberg op Platteland, West-Ierland, Waterville County Kerry. En er was geen televisie, alleen een radio, daar had je Radio Kerry. En uh, ja, ja, dat was heel vaak uh, reclame of sportuitzendingen en zo. Dus daar werden wel eens cassettes gedraaid. En s ochtends bij het ontbijt in Peters Place Hostel in de uh, Jeugdenberg, werd de muziek gedraaid, het thema muziek van Forrest Gump. Oh, ja. En dat is uh, piano muziek. En uh, nou ja, ik, uh, ik zat in die periode niet helemaal goed in mijn vel. En uh, ik was er een tijdje eventjes tussenuit in Ierland. En ik ben daar gaan schilderen. keltische motieven op de muren van de Jeugd Berg, reclameborden, et cetera. En terwijl ik uh, aan het schilderen ben en aan het werken in de Jeugd Berg, hoor ik die muziek op de achtergrond. En dat heeft zo'n enorme indruk op me gemaakt, dat ik bij thuiskomst in Nederland uh, die film ben gaan kijken. En toen pas begreep, Waar het over ging, het verhaal en zo. Ja. Ik geloof dat wij een klein stukje uh, hebben gevonden van Forrest Gump. Even luisteren. Heb we de goede muziek te pakken, Harry? Ja, schitterend. Ik ben weer helemaal in Ierland. <laughs> en en uh, wat die vorige beller ook zei over die oude films, Die Grote Vrijheid en, en, en met Sarah Leander en zo. Ja, dat laat soms een indruk achter of je nu de film ziet of niet. Die ja. je altijd bijblijft. Toen je de film zag, hè, want je had, je had, je, het is eigenlijk wel grappig dat die volgorde omgedraaid was. Je hebt eerst de muziek gehoord en daarna terug ja. in Nederland de film gezien. Toen je de ja. film zag, uh, wat deed dat toen vervolgens met je? Ja, dat, dat, dat raakte me wel. Ik zag een man die uh, ja, verliefd werd op iemand, had ik begrepen. Uh, maar ja, die man had een, een, een soort beperking, zeg maar. En uh, die kon ontzettend hard rennen. Er zat ook veel humor in, maar ook veel emotie. Uh, ik vond het heel mooi gefilmd, maar ik hoorde in de Jeugdenberg de gasten die daar waren, ja, Fransen of Engelsen of Ieren en, en zo, die hoorde ik erover praten in allerlei talen van ja, dan rent hij ineens hard weg. Run first, run. Yeah. Uh, en dan hoor je dat ook uh, in het Duits en in het Engels en zo. En ik had wel bepaalde ideeën ervan, maar ja. In zo'n klein Iers dorpje. Uh, we hadden geen tv, dus ik had totaal geen notie van. Uh, ja, Tom Hanks kende ik wel, maar waar mm -hmm. de film over ging. Hè, dus uh, toen hoorde ik de muziek en ik zag de film en dat maakte nog meer indruk op me. Waarom ja. was jij in die uh, Jeugdenberg beland in Ierland? Nou, dat is een lang verhaal, maar ik hou het toch een beetje kort, want er bellen meerdere mensen natuurlijk. Ik ben in 1999 uh, voor twee weken naar Ierland gegaan, werd bestolen in een Jeugdenberg in Glen ik was een week daarvoor in de Jeugdberg in Waterville en toen zei Peter Fitzgerald, de eigenaar van de Jeugdberg... ...blijf je maar een tijdje hier bij mij, dan kun je helpen in de Jeugdberg tot je het geld terug hebt van de verzekering. Yeah. Maar die twee weken werden vijf jaar. Oké. Okay. En het gevolg daarvan is dat als ik Engels praat met, met mensen uit Engeland of Amerika... ...en zei ze, you've got a carry accent. No, that's not true. Nee, ik heb geen Kerry accent. Yes, you speak like an Irishman. Nee, ik praat gewoon Engels. Hey. <laughs> maar dat heb je onbewust, neem je dat eens dus over. Maar een Kerry een, een accent? Ja, Kerry ja, accent. En men spreekt daar ook nog het Gaelic, dat is het Iers, maar dat spreken ze ook in Connemara en de Isle of Aran eilanden Maar het Kerry accent, ze spreken de R dus wel degelijk uit in delen van Ierland en Schotland ook en in Wales. En dat uh, is een bepaald zingerig uh, dialect wat me een klein beetje aan zuid limburg deed. De als je bijvoorbeeld zegt van, uh, hello Mary, how are you? Hello Mary, how are you? I'm fine, the TV is broken. Well, Tom has to fix it next week, you know. <laughs> And, but the dirty bastard didn't come along, He was sitting in the pub last night, I'd say. Dus dat neem je dan een beetje over, hè? Ja, ja, ja. Ja. ja, maar Forrest Gump uh, betekent voor mij uh, de herinneringen aan de Ierland. Oké, okay, goed. Nou, dank ja. voor het bellen, Arie. En dank, gedaan. dank voor jouw verhaal. Dank je wel. Dag. Dag. Ik uh, kan me één stuk filmmuziek herinneren... Uh, waar we nu even naar gaan luisteren... die op mij echt een verpletterende indruk gemaakt heeft. En dat was de filmmuziek van A Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ongelooflijk mooie muziek van Richie Sakamoto. Klein stukje. Ja, met David Bowie in uh, een van de hoofdrollen. Um, we hebben al veel muziek. En wat u uh, met veel muziek heeft. Welke uh, muziek heeft op u een verpletterende indruk gemaakt? Bel ons op 0800 1121. Zoek de muziek op. Stop met de CD spelen. En uh, als dat enigszins mogelijk is, willen we dat heel graag horen. Maar dan graag uw verhalen daarover op 0800 1121. Ron, goedendag. Dag Frank, goedemorgen. Hallo. Ja, één muziek, uh, als het gaat om de film, die uh, steekt er bij mij helemaal bovenuit. Mm -hmm. En uh, ik draai hem elke avond, elke dag. En nog elke dag heb ik zo die emotie uh, ja, in die muziek. Geweldig. Geweldige muziek. Dan ben ik heel benieuwd waar je mee gaat komen. Ja, iedereen kent die film. Uh, iemand die hem niet gezien heeft, moet hem nu gaan kijken. Of morgen, of een andere keer, of samen, of alleen. Maakt niet uit. Mm -hmm. uh, Nothing else. Uh, met uh, Hugh Grant en Julia Roberts. Mm -hmm. Echt geweldige film. En dan hoor je aan het eind van de film... dan, dan, dan word je meegesleept in die film. En dan hoor je de muziek van Elvis Costello. Ja, geweldig. En als je hem elke dag draait, heb je hem nu vast bij de hand. Uh, nou ja, de film heb ik inmiddels al, denk ik, uh, acht, negen keer gezien, denk ik. Dus op een gegeven moment, ja, dan weet je het uh, wel hoe het helemaal in elkaar zit. Maar ja, die muziek die blijft gewoon geweldig natuurlijk. Als je die gewoon elke dag luistert, dan, ja... Uh, geweldige stem, geweldige, uh, uh, ja... Er zit eigenlijk alles in, in dat nummer. En ja, die film is zo, ja, geweldig gewoon. En dan, dan op het eind, dat soort muziek... Ja, dat, dan, dan, dan ga ik als, als, als oude man... Dan zit ik daar met wat taankjes over mijn wangen heen. Elke keer weer. Ja, maar ik bedoelde, als jij die muziek elke dag draait, dan kun je vast wel een stukje laten horen, bedoelde ik? Nee, dat kan ik niet. Oh. Uh, nee, dat kan ik niet, want ik heb namelijk geen speakers op mijn pc zitten. Oh. Ik zou ook niet weten of ik het ergens anders vandaan moet klaar. Dus, maar als het goed is, is, die aardige mevrouw die ik net aan de telefoon had, die had hem volgens mij klaargezet, of niet? Nou, dan gaan we. Wij duiken even de computer in van Casaluna uh, Om uh, te kijken. En, en we hebben hem inderdaad. Het gaat om uh, Elvis Costello. En uh, she. Ja, geweldig. She, may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the pride. I have to pay she be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. A smile reflected in a stream, she may not be what she may see, inside her shell. Ja, Ron, het, is, het is ook een absolute klassieker dit nummer. Ja, heel lang geleden. Uh, hij is ook gemaakt door uh, mijn andere favoriete band, Ten Sharp. Bestaat inmiddels niet meer. Ten Sharp? Uh, ja, Ten Sharp. Heeft Nederlandse band. Ja, ja, en uh, René Verhoog heeft hem gedaan. Uh, dus natuurlijk dat, uh... Maar dit is gewoon als je die film bekijkt, hè, en dan zit je helemaal in die film. Het... Voor de mensen die het niet uh, weten waar de film over gaat: uh, Hugh uh, Grant speelt een. een, een, een, een uh, um, hij werkt in een of andere goedkope uh, boekenwinkel. En, en, en uh, uh, zij, dus, je kan zeggen, uh, Robert C. speelt uh, de actrice in de film. Mm -hmm. Dus zij is een hele bekende uh, ster. Nou, op een gegeven moment, uh, die twee worden vliegst uh, op elkaar, er zit ook humor in. Maar op, ja, aan het eind, dan, dan komen die twee toch bij elkaar. En dan in het einde van de film dan hoor je dit nummer. En dan, ja, dan, dan gebeurt er wat met mij. Misschien ben ik te romantisch. Ik ben misschien een softie, ik weet het allemaal niet, maar. Ik <lacht> nou, ja. kan, kan er heel <lacht> oh, veel labels op plakken rond, maar ik, het blijft is, het is volgens mij gewoon prachtige muziek, links of rechts om. Als je naar nou de tekst luistert wil, ja. Ja, tijdloos, uh, tijdloos mooi, wat mij betreft. Ja, heel erg mooi. Oké, okay, dank voor het bellen. Ik vond het fijn om dit even te vertellen. Frank, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Graag gedaan. Okay. Gerard Burgers schrijft via Twitter... wat heel mooi is, is de fantastische mondharmonica... van Once Upon a Time in the West. En Hans Steenberger die zegt... Uh, Rain Man, prachtig. Uh, Everybody's Talking van uh, Nielsen, Midnight Cowboy. En alles van Williams, uh, Jaws, Indiana Jones, Star Wars, Jongensboek muziek. Je kunt uh, me bereiken via hashtag Dumosch, mailen kan Kassaloonen@ncv.nl en vooral graag bellen op 0800 1121. Daar willen we graag uh, jouw reactie op horen. Um, Martin Hoekstra die schrijft... Um, ja, oh, dezelfde film mij betreft is Once Upon a Time in the West... een van de beste films die ik ooit gezien heb. En de muziek draagt daar veel aan bij. Ik zet vaak deze muziek op om weer iets van de westernsfeer te proeven. Hetzelfde geldt voor de muziek van Soldaat van Oranje... die echt een vaderlandsliefend gevoel in me oproept. Ik heb weinig verstand van muziek... maar ik vind het belangrijk dat muziek een gevoelsfeer kan oproepen in een film. En dat is bij deze films zeker het geval bij mij. Succes met het programma. Ik waardeer het erg. Corine, goedendacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Ja, mijn, uh, mijn muziek is van uh, ook Ennio Morricone, net zoals uh, Once Upon a Time in the West. Mm -hmm. De jaren tachtig was een geweldige serie op de televisie, La Piovra. La Piovra? Dus, uh, ja, de Octopus. Ja. En die heeft jarenlang gedraaid. Het is een uh, Italiaanse serie... En ik weet al, wij zaten met het hele gezin gekluisterd aan de televisie. Want het was zo spannend. Waar ging het over? Ik, ik gok misdaad, maar. <laughs> heb ik ja, het dat goed? was Italiaanse misdaad. Uh, okay. Justitie en politie uh, uh, tegen de maffia. En die muziek, die was speciaal uh, uh, wat jou betreft? Ja, dat, dat roept al die herinneringen op. Maar het is ook zulke mooie muziek. En zoals uh, net een van de mailers zei van Ennio Melraconi. Nou, die heeft dit gecomponeerd. Ja. En uh, ja, ik heb jarenlang gezocht naar die muziek. Het was erg niet te vinden, niet op YouTube, niks. En uh, ja, twee jaar geleden toch de, de cd gevonden. Kan je wat laten horen? Ja, komt-ie aan. Wacht even hoor. Kun je het horen? Jazeker, hartstikke goed, ja. Ja, Corine, kun je mij horen? Oké, ja goed. Het mooie van deze muziek is dat je uh, bijna de beelden voor je ziet. Je ziet landschappen voor je, tenminste ik zie landschappen voor me. En dat is denk ik ook wel de kracht van de muziek. Corine Sloot was dat. Ja. Oh, je bent er weer, Corine. Ja, ik ben er weer, want ja, ik zit ook te luisteren tegelijk. Ja, heel goed. Ja, nee, Prachtig, prachtige muziek, absoluut. Oké. Okay. Dank voor het bellen, Corine. Graag gedaan. Dag. Dag. Rob, goedenacht. Ja, goedenacht. Wat voor muziek, uh, uh, van welke film heb jij bijzondere herinneringen? Ja, wat jullie voor hebben staan, dat is uh, Kria, uit Criacuerbos, uh, Parquet de Pas. En dat is niet zozeer veel muziek, dat is meer een plaatje wat een kleine meisje draait. Het is een schitterende film, de, uh, echt het, het, het verdriet. Uh, ze, ze vertelt over haar moeder en de hondse manier waarop ze door de, haar man is behandeld, haar moeder en zo. En daar waarschijnlijk ook aan onder doorgaat. En uh, ze draait dan telkens. Uh, Porqué, te pas. Dit is het liedje wat dat meisje, draait. Ja, ja. En je zon. Je Se pone triste, contemplando la ciudad. Porqué, te pas. Como cada noche, desperté. En wat is gespeeld door dat kleine meisje? Weer kom Ja. En door Geraldine Chaplin later als ze groot is. Ja. En uh, maar, ik, waar, ik moet natuurlijk ook nog even noemen. Dat hebben jullie heel lang. Nou, wacht even, ik... even hier over, over deze muziek. Want wat, wat, dit is ook een, een, een hitje geweest, denk ik. hè? de hele wereld misschien wel ja, zelfs. Ja, in Spanje denk ik dan. Hè? Ja, misschien ik, ook wel hier. Ja, ik ken ik het ook. Het... Ik heb die film trouwens. Heb ik op video. Dat kan ik nog eventjes erbij vertellen? Ik hoorde ...op tv dat de vrouw van Armando, de bekende schilder, mm -hmm. schrijver enzovoort... ...dat hij dat ook mooi vond. En die heeft ervoor gezorgd dat ik die film kreeg. Die heeft, het, die heeft hem opgespoord bij een videoverkoopbedrijf. Video, uh, en wat was de relatie tussen de vrouw van Armando en jou? Nou, die kwam, die kwam ik een keer tegen. Okay. Uh, bij een, een, een voorstelling in Groningen van Heerleed. Ah ja. En uh, ja, dat, zo, daar, daar kwam ik veel uh, met in contact. Onder andere omdat ik daar een uh, imitatie deed van Johnny van Doorn. die de beide heren nogal uh, aansprak. Oké. Zodat we elkaar een beetje leren kennen. Ja, ja. ja. Oké, okay, goed. Nou, hartstikke mooi. Uh, maar, maar die film met deze muziek. Um, uh, uh, kun je nou uitleggen waarom je dit nou specifiek zo'n leuk liedje vindt? denk aan die film en die film die grijpt me zo verschrikkelijk aan. Het is echt zo droevig en ik kon zo ontzettend meeleven met het kleine meisje en, en haar verdriet om haar moeder en dergelijke. En echt uh, tot, tot werden er bijna op uh, zelfmoord aan toe dat, het geeft me verschrikkelijk aan. En dat doet het gewoon aan denken. En uh, ja, het schattige daarvan gewoon ook. En die drie kleine meisjes, die, die scène... dat ze om elkaar, uh, dat ze aan het dansen zijn zo'n beetje ja. op die muziek. Oké, okay. ja. het is duidelijk. Maar ik wil beslist nog even noemen trouwens. Dat is de allermooiste echte filmmuziek die ik ooit ken. Dat is natuurlijk L'Ascenceur, Poulet Chaveau van Maas Davis. Dat is echt... Dat vind ik echt de allermooiste filmmuziek die er bestaat. Heb je hem toevallig bij de hand? Nee, he, waarschijnlijk. Nee, ik heb hem op plaat. Maar mijn, uh, uh, ik heb net moeten constateren dat mijn platendraaier het nu eigenlijk eindeloos heeft begeven. En ik heb hem niet op cd. Oké, okay, nou, zo snel kunnen wij ook niet zoeken. Helaas. Ik, helaas. Als je hem nog te pakken krijgt, graag. Oké, okay, goed. Dank Rob voor het bellen. Ja, oké. Okay, hoi. Dag. Um, ik lees even een paar mailtjes voor. Uh, Rens Jong-Gerius Jong schrijft Beste Frank. Een recent goed nummer komt uit de film Drive... met Ryan Gosling in de hoofdrol, hoofdrol. Het heet Under Your Spell van de band Desire. Linda Goedhart schrijft Radiohead. Exit Music, volgens mij in meerdere films gebruikt. Ik herinner me de film waarin het nummer voorkwam niet meer... maar de muziek wel. Destijds gelijk na de film het nummer opgezocht. Erg mooi. Um, dan schrijft Jeroen Vissering. Um, de filmmuziek die voor mij erg veel betekent. is van een Spaanse componist. Javier Navarrete. uit de film El Labirinto del Fauno. Bepaald uh, bepaalde nummer is een slaapliedje voor een prinses. Oh, hebben mijn telefoonnummer. we gaan misschien nog even bellen ook. Goed, ik heb Rick aan de lijn. Dag, welledere heer Dumors. met Rick van der Linden. Dag. We hebben elkaar wel eens eerder gesproken. Oké. Okay. Ik denk dat je het nog wel weet. Ik weet het niet. Nou, goed. Um, het gaat om het feit dat... Um, nou, ik hoop dat de redactie toch echt mijn geheime nummer geheim houdt, hoor. Dat is punt 1. Punt 2, ik, uh, dat wil ik eventjes aangetekend hebben. Uh, punt 2, uh, ik heb je wel eens gebeld over... Um, nou, de, het feit dat mijn vader uh, bekend was, uh, mijn moeder bekend is en ik zelf ook niet geheel onbekend ben. Ah, ik weet het. De familie van de Linden? Ja! Hallo, dag Frank. Ja, Rick van der Linde, uh, ik weet het weer, de ja, zoon van. maar ik zou het heel fijn vinden als mijn, uh, als, als mijn nummer toch geheim blijft bij de redactie. Hoor. Ja, maar ik zou het met beste wil van de wereld niet kunnen bedenken waarom we dat uh, niet uh, okay, fijn. Uh, naar buiten zouden zingen. Goed, slingen. ter zake. Mijn moeder, uh, Penny, uh, heeft dus ooit een keertje een ballet gemaakt op, op, op een fantastisch ballet op die muziek van How the West Was Won. Weet je wel, die scène van Claudia Cardinale op het moment dat zij uh, in die film... Uh, nou ja, ik weet niet hoe ik het helemaal moet omschrijven, Maar mm -hmm. uh, dat, is, dat was voor mij het summum van wat zij ooit heeft kunnen doen. Dus Zij heeft er een solo ballet toen opgemaakt. En Penny danste dus op die muziek van... Uh, ja, jeetje, ik weet niet... Het is midden in de nacht en ik dacht ineens, dit, dit programma over filmmuziek en ik werd getriggerd. Dus ik denk daarom... aan van Enio Morricone dat je het daarover hebt, toch? Ja, dus ik werd getriggerd en ik denk, shit, ik ga je toch even bellen. Maar bij welke gelegenheid heeft jouw moeder, Penny de Jager, dat opgevoerd? Uh, nou... Uh, Weet je waar je het gezien uh, hebt, toen geen, ze uh, Geen, Heel ver terug uh, Frank, uit mijn jeugd. Maar ik weet wel dat het op mijn netvlies uh, staat uh, geschreven. In de zin van dat... <kliek> um, ja, ik werd getriggerd door dit onderwerp. Ik denk het is midden in de nacht, maar ik wil toch je even spreken daarover. Het punt... Um, ik, ik, ken je uh, dat die scène van Claudia Cardinale uit die film... dat ze dan uh, uiteindelijk heeft ze alles gehad en dan uh, gaat ze weer terug? Uh, een moeilijk, moeilijk, moeilijk fragment... En dan ineens heb je die muziek van... Ja, ik kan, ik kan niet zingen. Maar je weet wat ik bedoel. Die scène en die muziek... En, en toen heeft Penny daar uh, ooit een blad op gemaakt uh, in het wit. En... Uh, ja, daar heb ik dat is een van mijn uh, nou ja, aan aan aan ma mijn ma uh, haar grootste momenten, geschiedenisherinneringen. Uh, okay. geschiedenis herinneringen. Dus ik zou heel graag die muziek graag weer willen horen. We hebben, we hebben inmiddels in de tussentijd, terwijl je aan het praten was... de computer laten roken. Okay. <laughs> maar we kunnen hem niet vinden, helaas. Right. Dat, zegt, dat zegt ook iets over het feit dat we hier op Radio 1 zitten. Uh -oh. En uh, dat betekent ook dat wij wat meer moeite moeten doen om muziek oh. te vinden. Nou eenmaal, nee, daar kan je niks doen. Maar het is nou helemaal geen muziekzender, dus vandaar. Mm -hmm. Dank voor bellerik. bellen, Rick. Maar je weet wat ik bedoel. Ik, uh, ik heb een vaag vermoeden wat je bedoelt. Nee, ik heb <laughs> meer dan een vermoeden. <laughs> en uh, overigens, het vorige interview wat ik met je had... Mm -hmm. heeft me zeer bemoedigd. Dank okay. je wel nog daarvoor. Graag gedaan. En dank voor het bellen weer. Dank je wel. Het ga je goed. Doeg, Hoi. Paul, goedenacht. Ja, hallo. Ja, Frank, het was heel leuk dat ik nog even weer even werd teruggebeld... want... Uh, het nummer wat ik prachtig vind, ook ja. gecombineerd met die film... is al een paar keer langsgekomen. Dat is Once Upon a Time in the West. Ja, het is wel de klassieker der klassiekers eh, qua de muziek, klassieker geloof ik de klassieker der klassiekers, ja, maar hij is ook wel fantastisch. En het mooie van die muziek is dat hij je gewoon... hij maakt je heel nieuwsgierig en spannend... en zuigt je die film in. Dat vind ik er prachtig van. En, uh, ja... Dus ja, ik ben weer teruggebeld. Dus ik denk, ja, moet ik het toch maar even vertellen. We gaan even ja. luisteren, komt hier, Want we worden ook heel langs de muziek ingetrokken, als het ware. Ja. <laughs> uh, nog even iets anders, als het nog even mag. Ja. Wat had je een prachtig gesprek met die mevrouw. Ja. Die zangeres, Maria Marcassini. Och, ik ga meteen donderdag ga ik naar Doetinchem. Uh, zaterdag. Ja, dat Wat is Wat dat shit. mens wil ik horen. Ja, Doetinchem, uh, Tiel, Hoofddorp... Uh, Hoofddorp, Kampen, Woerden, Gouda, Utrecht, Rotterdam, Haarlem, Helmond. Uh, Mariamarcassini.com. Uh, dat is haar site, hebben we dat ook maar even gezegd. Ze komt niet in Nijmegen. Ze komt, even kijken hoor, even kijken hoor. Ja, ook uh, 12 uh, april. 12 april. 12 4, in de Schouwburg. Oké, okay, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Maar, Paul, we moeten even luisteren nu hoor. Even, ja, ja. even luisteren, once upon the west. Oké. Okay. <laughs> once upon a time, komt-ie. van Ennio Morricone. We hebben het over een muziek die u geraakt heeft. Veel muziek. Um, en wat u daarvan vindt... Uh, Roelie Kuipers schrijft via Twitter... Um, in aanvulling op de fantastische muziek van Ennio Morricone... is de muziek van de tv-serie Sando Kan ook prachtig. Met name de titelsong. Ik heb um, Harry aan de lijn. Harry, nacht. Hallo Frank, goedendag. Ik spreek met Harry, met Harry Wetterang uit Amsterdam. Hallo. Hi. Hoi. Nou, Leuk dat ik ook even teruggebeld bent. ben... Uh, mijn, mijn nummer die gelijk te binnen schiet, wat uh, betreft filmmuziek, is uh, Hoepa is de Ferryman. Oh ja. Ken je nog? Ja, ja, nou ja, ja ik, was wel, ik was heel jong geloof ik toen, dat of uh, heel onwetend. Het is 77. Uh, oh ja. Ongeveer 78. In die periode toen uh, woon ik ook in Griekenland. En twee maanden. Uh, in Kreta, Ios Paros, Santorini, Naxos en uh, noem maar op. En nu komt de muziek al. Ja, ja, even luisteren. Ja. Dit is hem, Harry. Hallo. Het loopt bijna gelijk. Hoor je mij wel, Harry, of hoor je mij helemaal niet meer? Ja, nou ja. Harry is uh, heel spontaan voor zichzelf begonnen. Uh, maar dat is wel prettig, normaal gesproken, want dan kunnen we meeluisteren. Maar ik weet alleen niet of jij uh, mij nog echt kan horen. Hallo, Harry, hoor je mij nog? Nee, dat gaat niet goed. Goed, dan gaan we het hierbij laten. Dan gaan we het hierbij laten. Um, ik lees nog even een mailtje voor. Um, de muziek door David Bowie bij Cat People is ook fantastisch. Putting out the fire with gasoline, schrijft uh, Liz. Dat kan me trouwens nog goed herinneren. De muziek van The Third Man en Easy Ride. Easy Rider, twee uiterste, maar beide sublieme muziek. Uh, zegt ook Liz van uh, Gorkom. Even kijken. Uh, muziek die me altijd bij zou blijven. De, de muziek die draagt de film. Stille shots, mooie pens, mooie actrices, Een geweldig acteerwerk. Ook de stiltes en het schuiven met het geluid maken dit een geweldige film. Zie de openingstune. Dat is de muziek van Le Consequenza del Amore. Dat zijn de reacties die zo bij Casaluna binnenkomen. Um, Martijn Govers die schrijft, uh, beste Frank, het liedje uit de film The Lion King. This land is prachtig. Instrumentaal zit zoveel emotie in. Ik hoop dat dus hem, jullie hem kunnen draaien. Anna, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Leuk dat ik hier weer spreek. Ik ben een grote fan van je. Nou, dankjewel. Dat hoor ik graag. Ik vind het hartstikke leuk als ik jou hoor op de radio. Maar waar ik dus eigenlijk voor ben, is het team van Jaws. Jaws. Ah. Ja, spannend. Spannend. <laughs> En ik heb een keer voor schut gezeten in die bioscoop. Wacht even, wacht even. We gaan eerst even luisteren en dan mag je daarna vertellen waarom je voor schut uh, hebt gezeten. Even een stukje Jaws. Het mooie is dat de muziek bijna het verhaal vertelt als je dan naar luistert. Ja, ontzettend! Je, hoort, je voelt gewoon bijna de spanning. Ja! Ik ging toen helemaal fout. Ik zat helemaal in die film en ik hoorde die muziek. En toen dacht ik, die haai komt eraan En ik roep dat in die bioscoop, die haai, die haai komt eraan En daar vreet hij iedereen op. <laughs> en toen heb je er een plat gelegen van het lachen. Het <laughs> was de eerste film die je zag van je leven? Nou, zo'n beetje wel die misbijgebleven, ja. Hoe oud was je? Ik denk een jaar of twaalf. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, in de middeleeuwen werden toneelspelers van het podium afgekegeld... en <laughs> dat ze niet paste gelinst. Dus je staat wel in de traditie, zou ik maar zeggen. Ja, hè? Ja. Nou ja, dingen gebeuren. Dank voor het bellen. Graag gedaan. En een goede nacht, Ranne. Dank je wel. Dag. Tineke, goede nacht. Hallo, Tera, oh. Tera van Heuvel. Tera, neem me niet um, kwalijk. Nee, dat geeft niet. Ik had even een andere naam opgegeven. Maar um, ik speel in een orkest gemixt van um, professionals en amateurs. Mm -hmm. Ik ben een beetje tussenin. En wij gaan zondag um, een nieuwjaarsconcert geven over de grens in Duitsland. En een van de dingen die wij doen is The Lord of the Rings. Oh ja. En iedere keer als wij dat repeteren... dat is niet heel vaak hoor... maar we spelen het dan... Ja, dan krijg ik echt koude rillingen. Want dan begint de, de beest dan... die begint ta, ta, ta, ta. Omdat er dan... er zit een stukje in dat heet The Knife in the dark. Mm -hmm. Dat vind ik fantastisch. Dus ik kijk nooit film... maar dat vind ik zo leuk. Dus als jullie het kunnen vinden... ik, ik heb het wel klaarstaan... maar dan moet mijn telefoon... Uh, voor mijn uh, luidspreker houden. Ja. Of het overkomt. Nou, we, we gaan heel even, Nee, we, we hebben het hier inderdaad uh, niet. Dus dat, dat gaat niet lukken. Maar wat voor instrument speel jij? Ik speel al en, en, Dat is wel als stomme saai hoor, vergeleken met dat. Nou, weet ik niet. Uh, het, is, het is knap ja, moeilijk voor als je goed viool kan me. spelen. Ja. En is het voor, voor een violist ook een uitdagend uh, stuk muziek? Uh, ja, want. Uh, ja, ja, want daarna komen er allemaal uh, heel violistische effecten... die ook leuk doen, uh, ook leuk zijn. En uh, jullie hadden het over de vaderskamp. Mm -hmm. Die hebben we ook gespeeld. We oh. hebben ook een liedje gespeeld uit uh, Vietnam. Uh, uh, wacht even, hoe heet dat? Nou, de musical. met uh, ben even kwijt. En toen hadden we een zanger staan... Het, het, het orkest heeft een hele gekke naam. Het heet het Seenkoloniaal Symfonieorkest. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, dat hebben ze expres zo gedaan om de tegenstelling tussen symfonieorkest te associëren met andere plekken in de wereld. Ja. Maar ook met Seenkoloniën. En degene die dat doet, die speelt in het Noord-Nederlands orkest en is trompetist, maar ook dirigent. En hij heeft heel veel uh, mensen in zijn orkest getrokken en het is gewoon een ontzettend leuke club. Maar oké, okay, die die uh, die uh, we hadden toen een liedje uh, uit de Vietnam uh, musical en toch gingen er echt helikopters zo echt van links en rechts, mm. door de boksen. Mm. Yeah. Terwijl we dat liedje speelden. De, nou, dat is echt geweldig. En Indiana Jones hebben we ook gespeeld. Dus, en het is echt zo leuk om dan... daar midden in dat orkest te zitten... en dan gewoon... die slagwerksectie die achter je te horen. Die fantastische dingen doen. Die de, die de spanning oproepen. En dan ergens links van mij... zitten de trombonisten... En die spelen zo'n melodie en daar haak jij op in en dan komen de gekke effecten waar de violisten en de alt-violisten of die spelen gewoon lange tonen. Maar dat geeft ook al okay. een soort van sfeer waardoor... Teren, weet je wat we doen? Veel Laat veel... jij een klein stukje horen van Lord of the Rings. Uh, en dan ja, ik probeer ik, het. Ik, dan ik neem ik bij deze afscheid het. van je, maar dan willen we even een ja. klein stukje van je horen. Ja, even zoeken hoor. Ik kan ze even weglopen vanwege mijn bereik. Oké. Okay. Uh, start en dan loud. Even kijken, Oh ja. Yeah. Play. Eén, no. Een twee. Daar komt hij. Oké. Okay. Niet. Ja. Yeah. One two. Dit is de captain van uw ruimteschip. Speaking. We gaan de moed opgeven. Nee, ik geef het ook op. Ik geef het ook op. Dank voor het bellen. <laughs> het kan gebeuren. Dank je wel, Ria. Ik ga even snel naar jou toe. nacht. Ria, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Ja. Hartstikke goed. Wat? Nou, er was net een meneer die vroeg naar de muziek van Asuncio Leguizamo. Dus dat heb ik opgezocht, want ik had al een mail gestuurd over uh, Once Upon a Time in the West. Maar mm -hmm. ik was echt die film vergeten van Ascension Pour la Het is wel vreselijk mooie muziek. Okay. Dus hij staat helemaal klaar. Zal ik hem laten horen? Ja, kom maar. Ik okay. Hoor je het? Dit klinkt als Miles Davis. Ja, ik, dat heb je heel goed gehoord. Hartstikke mooi daar. Het is echt prachtige muziek. Zelfs door, de telefoon, zelfs door de telefoon klinkt het nog ontzettend mooi. Ja, voordat we buren naar beneden komen. Ja, nou dat wil ik niet meer geweten hebben. Dank voor het bellen. Ja hoor, tot je dienst. En een hele fijne nacht toch. Dank je Dag. Jacqueline stuurt nog een mail en schrijft... De begin jaren tachtig zag ik op de Duitse tv de serie Die Wijze Rozen In 2005 verfilmd onder de naam Sophie Scholl die Taken. In Die Weisse Roze werd het tweede deel uit het strijkwartet nummer 14 van Schubert gebruikt. Ik heb de naam genoteerd, ben de volgende dag pas laat boodschappen gaan doen... maar wilde hoe dan ook die plaat kopen. Dus snel naar de winkel, thuisgekomen, luisterde ik. Ik had de liederen van Schubert gekocht in plaats van het strijkwartet. Later nou, heb ik alsnog de goede uitvoering gekocht. Nu nog steeds geniet ik zowel van het strijkkwartet als van het lied. We zijn het einde gekomen van twee uur Kazeluna. Zometeen op deze zender WNL met Nog Steeds Wakker. Dank voor het luisteren. Een hele prettige nacht nog. En eh, graag tot morgen. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. En CRV.